Vissen in troebel water. Ja, praat u maar door, terwijl ik thee zet. U vroeg over de zalm? Ja. Zalmstroop. Hij deed in het voorjaar en het begin van de zomer niets anders. Hij kende elk plekje van de hemlock als een achtertuintje. Maar meneer Collins niet, als u dat soms denkt. Die deed zoiets nooit. Dus uw vader kende de rivier op zijn duimpje. Elk plekje. Juist. En hoe ving hij zijn zalm? Met een net, met, uh, met zethengels of wat mij? Waarom vraagt u dat? Wilt u zijn spullen soms hebben? <laughs> Ik ben bang dat we niet eens zouden weten hoe we ze moesten gebruiken. Ja, vertelt u eens, vrouw Watson, gebruikt hebben wel eens dynamiet? Huh? U weet wel, uh, om onder water te laten ontploffen. Dynamiet? Ja. Nee, tot zoiets heeft hij zich nooit verlaagd. Als mijn vader geen zalm kon vangen met zijn net, dan kwam hij zonder thuis. Gebruikt u melk en, en suiker, mevrouw Sengster? Uh, ja, graag. Wat een mooie porseleinen kopjes zijn. Ja, ze zijn ook van mijn grootmoeder Zo. geweest. Ja. En die had ze al vanaf haar trouwen. Ah. Ja. Ja. Uh, waarvoor uh. denkt u dat uw vader dynamiet nodig heeft gehad? Ah, nee, geen suiker, dank u wel. Dynamiet? Maar wanneer? Wel, een paar dagen voor hij ziek werd... heeft hij een zekere Matthews in Featherfoot om een paar patronen gevraagd. Matthews? Is dat die uitvoerder van die wegploeg in Ferenfoet? Ja. Heeft hij u gevraagd me vandaag te gaan opzoeken? Nee, nee, nee. nee. Ik heb hem opgezocht, gisteravond. En uh, heeft het me verteld. Weet u zeker dat u hier niet op zijn verzoek komt? Ach, volkomen zeker. Maar waarom vraagt u dat? U schijnt die met niet erg te mogen, juffrouw Watson. Nee, ik mag hem zeker niet. Hij voert wat in zijn schild... Wist u dat hij een week na de begrafenis van mijn vader bij me is geweest? En me hetzelfde heeft gevraagd als u nu? Oh ja? Ja, hij wilde weten waar mijn vader dat dynamiet voor nodig had. Zo, en uh, heeft u het hem verteld? Maar hoe kon ik dat nou? Ik heb nooit gemerkt dat vader met zoiets thuis kwam. En hij heeft er nooit met me over gesproken, nooit. Het enige wat ik weet is dat mijn vader nooit op die manier zalm heeft gestroopt. Dat heb ik ook tegen Matthews gezegd. En toen heb ik hem de deur geweest. Dus Matthews wist niet waarvoor uw vader dat goedje nodig had. Wil u een, een stukje cake? Uh, graag, dank u. Oh, dat ziet er lekker uit. Als u het mij vraagt, dan heeft mijn vader nooit dynamiet van hem gehad. Ik denk dat hij alleen maar zat te vissen naar die kaart van mijn vader. Kaart? Ja, mijn vader had een kaart van de hamlok. ...waar de goede plekken op stonden aangegeven. Oh. Wat ik ervan heb gehoord is die Matthews... ...de ergste stroper die hier ooit in de buurt is geweest. Hij deinst voor niets terug. En u denkt dat... ...u, u denkt dat hij daarvoor hier kwam? Ik ben er haast zeker van. Waarschijnlijk heeft mijn vader hem die kaart wel eens laten zien... ...en toen wou je hem hebben natuurlijk... Oh, hij is vast een stroper en van de verkeerde soort. Hij zou met een vrachtauto de op opgaan als hij dacht dat niemand hem zou snappen. Maar de, u hebt ze hem niet gegeven. Huh? Uh, die kaart bedoel ik. Maar nee, dat, dat kon ik niet. Ik heb hem de dag na de begrafenis aan meneer Collinson gegeven. Vader had zijn naam erop geschreven. Juffrouw Watson, kijk dus goed. Is dit de kaart die u aan meneer Collinson hebt gegeven? Ja. Maar, maar hoe komt u daaraan? Oh, maar dat is een kopie. Waar hebt u die vandaan? Van het hoofdbureau van politie in Glasgow. Het origineel van deze kaart zat in Collinson's zak toen ze hem vonden. Bent u dan van de politie? Waarom heeft uw vader meneer Collinson die kaart gegeven, denkt u? Ik, ik heb er geen idee van. Maar u weet toch ook dat meneer Collinson niet viste? Ja, dat weet ik, ja. En als ik denk aan al die avonden dat vader hier aan tafel aan die kaart zat te werken... Nee, nee, ik, ik kan me niet voorstellen waarom hij wilde dat, dat Collinson die kaart zou kregen. Achso. Ja, hij stelde natuurlijk wel veel belang in alles wat betrekking had op de natuur. Vogels een, planten en planten en zo. U kunt geen andere reden bedenken. Nee. Goed. Nee, echt niet, nee. We zullen u niet lang lastigvallen, juffrouw Watson. Bedankt dat u ons hebt willen ontvangen. Zou je het erg vinden als we de lunch oversloegen? Nee hoor. Dan mag je me in Glasgow op een uitgebreid diner trakteren. Goed. We zullen moeten opschieten als we nog voor de avond in Glasgow willen zijn. Zeggen ze, uh, misschien is Pollock al naar huis? Ik heb hem opgebeld. Hij wacht tot zes uur. Ja. Oeh, wat een verschrikkelijk weer. Ja. Ja, het is misschien wel goed dat we vanavond niet in de hooglanden zitten. Ja. Ah, ik vind het heerlijk in de auto door de regen te rijden. Waarom? Nou, ik weet het niet. Het geeft zo'n behagelijk droog gevoel. Je leidt een automanie, liefje. <laughs> Vind je het erg dat je weer niet kunt vissen? Helemaal niet. Hengelen naar geheimen is veel interessanter. Denk je nog steeds dat het iets zal opleveren? Wel, ik heb zo'n idee dat we vanavond het antwoord op die vraag zullen weten. Waarom vanavond? Omdat ik aan alles voel dat we op het punt staan iets belangrijks in handen te krijgen. Hm? Ik vraag me af waarom mevrouw Humphreys van het landgoed is vertrokken vlak voor Collinson werd vermoord. Ah, misschien kan Sheila Henderson ons dat vertellen. Er is nog iets dat me niet duidelijk is. Ja? Waarom werd Rose zo woedend toen Talbot Ethel kwam opzoeken? Oh, misschien is Rose een idioot met een obsessie. <laughs> huh? En als hij dat is, wat is die obsessie dan? Het zal niet zo lang meer duren, of we zullen ook dat weten. Heren, mag ik jullie voorstellen, Mavis Sangster, Een vriendin en verslaggeefster voor de krant. Inspecteur MacNyp, brigadier Pollock. Aangenaam. Achelijk. Ik woon hier eigenlijk thuis te zitten, weten jullie dat? Mijn badkamer schilderen of een boek lezen. Ja, maar eigenlijk bent u veel liever hier bij ons, nietwaar, inspecteur? Oh, Alsjeblieft. Ik vind het altijd verschrikkelijk als ik weer naar huis moet. Politiewerk. Ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Blah. Hebben jullie die Myers en Dawson nog gecheckt? Uh, Myers heeft een strafregister. Uh, waarvoor? Ongeoorloofde beursmanipulaties in Johannesburg. Heeft er vijf jaar voor gezeten. Oh, en uh, Dawson? Nog nooit met de politie in aanraking geweest. Wel, uh, één ding staat tenminste vast. En dat is? Maes en Dawson zitten niet in de hooglanden om te vissen. Nee, maar we kunnen er niet achter komen waarom ze dan wel zijn. Mm. Ach. Het wordt steeds ingewikkelder. Ja, het is zo. Er is iets op dat landgoed dat iedereen probeert te verbergen of, of te vergeten of zo. Dat ja. is voor ons ook een raadsel. Dat wil ik wel toegeven. Heb je enig vermoeden? Het kan van alles zijn. Misschien zelfs wel weer zo'n whiskysmokkel. Of misschien werd Collingson wel vermoord omdat hij iemand chanteerde. Als het een simpel geval van chantage was, zou niet iedereen zich zo vreemd gedragen. Nee. Hè? Ook niet als het om een, om een persoonlijke vete ging. Iedereen die we daar ontmoeten. Die mevrouw Humphreys, uh, Matthews... Uh, uh... Ethel Rose. Ja, Ethel Rose, Devices, Myers, Dawson. Ze doen allemaal vreemd. Ja, je praat met ze. Je denkt dat het normale mensen zijn die niets bijzonders doen, maar... Hmm. Uh... Je merkt toch dat ze op de een of andere manier iets met Collinson's dood te maken hebben. Ja. Weet je, zelfs die dochter van die oude Watson. Als Collinson is vermoord om die geheimzinnige reden waar jij het over hebt, zou het wel eens kunnen dat iemand anders binnenkort hetzelfde zou overkomen. Wie? Jouw Daly. Oh. oh. <laughs> prettig vooruitzichten. <hè? laughs> <Mij vis. laughs> ja. Wat denk je van die tower? Is waarschijnlijk wat Edel Roos je verteld heeft. Taxateur. Ja. Kennen jullie hem? Nooit van gehoord. Nou, ik wil naar huis. Denk aan wat ik gezegd heb. Als Collinson inderdaad in die spleet is vermoord omdat hij iets had ontdekt... maak jij een aardige kans om ook zo'n dreun te krijgen. Oh. En het leven is op het ogenblik al ingewikkeld genoeg voor me... zonder een lijkschouwing op jouw opdringerige figuur. Inspecteur, Het zit er een uit dat die kaart waar je zo te koop mee loopt... Huh? Binnen niet al te lange tijd iemand uit zijn schuilplaats zal lokken. Mm. Collins's belangstelling voor de natuur was niet zo groot als iedereen ons wil doen geloven. Nee. nee, hebben we ook onderzocht. Oh ja? Hij had wel belangstelling voor de natuur en zo, maar hij was geen deskundige. Mm. Het was alleen maar een liefhebberij van hem. Denk je dat hij met een bepaald doel naar de Hooglanden is gekomen? Dat kan best. Hij is niet teruggekomen om helemaal niets te gaan doen. Daar was hij te nog te jong voor. En onze inlichtingen uit Rodeus zijn duidelijk genoeg. Hij was gewoon voor een half jaar met verlof naar Schotland gekomen. Mm. Hij wilde zijn geboortestreek nog eens zien. Daarom had hij ook een huis gehuurd in Hendrik Hills. Hij en Rose waren oude vrienden. Ach, dat klinkt toch allemaal erg gewoon. Ja, maar we kijken het ook eens van de andere kant. Stel dat je een andere reden vindt waarom Collinson besloot terug te komen. Ja, en dan? Nou, dan heb je misschien kans dat je een beet krijgt. Je praat tegen me alsof ik een politieman ben en onder jouw bevelen sta. Als dat zo was, zat je me je nu niet meer op te houden. Ik heb je ook al gezegd dat ik naar huis wil. Kan ik je ergens afzetten? Nee, nee, nee. nee. Ik moet de andere kant op. En um, ik ga naar mijn baas om te zien of ik nog steeds bij de krant werk. En daarna... Daarna tref ik mijn lieve Ken in het Saturn restaurant in Sochi Om precies half negen en geen minuut later. Waar hij mij in het roze licht zal installeren achter een geweldig minuut. En als het even kan. Nog eens een Kijk, hele, zachte muziek. Hier. Dat is nou een van die dingen die ik zo prettig vind bij nee. Mavis. Hè? Ze heeft totaal <laughs> geen eisen. <laughs> maar wel honger. Ik ook. Ik ga naar huis. Nou, sticht het dan maar. Ja, dank u wel. Goedenavond. Jevrouw Henderson? Jawel, meneer. Mijn naam is Daly, particulier detective. Oh. Kan ik even spreken? En uh, waarover, meneer Daly? Ik heb uw naam en adres van mevrouw Humphries. Oh, Pamela. Mm -hmm. Ja, komt u binnen, meneer Daly. Zal ik uw jas even aannemen? Nee, nee, dank u. Ik zal u niet lang ophouden. Oh, particulier detective, <laughs> Dat klinkt opwindend, hè? <laughs> Er is toch niets met Pamela aan de hand? Helemaal niet, mevrouw Henderson. Oh, dat is... uh, Hier langs, alstublieft meneer. Gaat u zitten. Dank u. Ik, uh, Ik heb vanmorgen mevrouw Humphries gesproken. Oh, in Hendrik Hills? Uh, ja, ja. Haar verloofde, colonel Rose, heeft me gevraagd... een onderzoek in te stellen naar de dood van meneer Collinson... Oh die verleden maandag op het landgoed in een rotspleet is gevallen. Uh, weet u daarvan? Jazeker. Pamela heeft mij erover opgebeld. Dat is verschrikkelijk, hè? Maar, maar ik begrijp niet goed... Ik bedoel, waarom de kolonel u onder de arm heeft genomen, meneer Daly? Hij is er niet helemaal van overtuigd dat het een ongeluk is geweest. Oh, u bedoelt... Denkt hij dat Collinson is vermoord? Hij acht het mogelijk, ja. Oh, maar wie zou zoiets nu doen? Waarom zou iemand hem hebben willen vermoorden? Dat weten we nu juist niet. Hebt u hem gekend? Oh, wel nee, maar uh, ik heb wel eens... Uh... Eh, juist. <laughs> Toen mevrouw Humphries u maandag opzocht, wist ze nog niets over zijn dood? Och, juist. Toen, meneer Daly. Waarom hebt u dat niet direct gezegd? U wilt weten of Pamela werkelijk bij mij is geweest, nietwaar? Goed geraden, mevrouw Henderson. <laughs> maar u wilt toch niet beweren dat, dat zij hier ook maar iets mee te maken heeft? Uh, mijn werk dwingt me helaas alles en iedereen te verdenken. Nou, Pamela is hier maandag wel degelijk geweest. Ze kwam hier na vieren. En uh, we hebben thee gedronken. Juist. En uh, wat kwam ze eigenlijk doen? Oh, vertellen over haar verloving met kolonel Rose. Oh, ja, ja. ja. Hoe lang kent u haar al? Oh, ik ken Pamela al van, van sinds onze studententijd. Mm. We studeerden aan de St. Andrew University. Ja, dat was voor haar eerste huwelijk, natuurlijk. Juist. En toen? Nou, toen ze getrouwd was en naar het buitenland ging, hebben we geen contact meer gehad. En op zekere dag kwam ze terug. Ja, na de dood van haar man kon ze het niet zo goed meer vinden in Rhodesia. Mm -hmm. uh, wil je een sigaret, meneer Daley? In Een rood. Ah, graag, mevrouw Hansen. En Collinson? Uh, Collinson? Ja, Collinson. Ik krijg het sterke gevoel dat mevrouw Humphries... op zijn minst van zijn bestaan niet onkundig is geweest. Hè? Gaat u me nu vertellen dat ik het mis heb? Nee... Ze heeft hem in Rhodesië leren kennen. Juist. En uh, die kennismaking is haar niet zo best bekomen, hè? Zodat ze... Och, wel, nee. Het, het zou best goed geweest zijn. Hij was rijk. Hij had veel geld verdiend als ingenieur. Hmm. Maar ik veronderstel dat dat allemaal wat, wat... wat te gauw na de dood van haar man was. Ja. Zij wilde alleen maar naar huis toe. Er zijn geen kinderen... En daarom besloot zijn puid bij haar vader te gaan wonen. Denkt u dat Collinson haar achterna is gekomen? Oh, nee. Hij was gewoon een schot die tijdens zijn verlof zijn geboortestreek wilde opzoeken. Oh, het is zuiver toeval geweest dat ze elkaar hier weer hebben ontmoet. Oh. Het noodlot moet er op de een of andere manier de hand in hebben gehad. Hendrik Hils zal toch wel de laatste plaats zijn geweest... waar ze verwacht had hem te zullen ontmoeten? En dan nog wel in, in het huis van haar toekomstige tweede echtgenoot. Ja, ze is een vrouw die haar gevoelens goed verbergt. Ja, moet toch een hele schok voor haar zijn geweest toen zij hoorde dat hij... dat hij dood was. Toch, ja. Pamela is altijd al zo geweest. Vol valse schand en zo. Het zit hem in de familie. Maar, wilt u iets drinken, meneer Daly? Uh, whiskey misschien? Graag. Zou het mogelijk zijn dat Collinson heeft geprobeerd... haar huwelijk met kolonel Roos te verhinderen? Nee, oh nee, dat weet ik heel zeker. Dan had Pamela het mij wel verteld. Dan had ze zich zorgen gemaakt. Hij moet in ieder geval hebben ingezien dat het hopeloos was. De kolonel en zij. Oh, het lijken wel tortelduiven. En heeft ze het nog over Collinson gehad toen zij maandag bij u was? Ja, het had er toch wel iets gedaan dat ze hem al die jaren weer had ontmoet. Mm. En dan precies in Hendrikhils. Maar, maar dat was alles een... Psst, Ze had eenvoudig geen belangstelling meer voor hem. Ik vraag me af hoe hij zich gevoeld heeft. Boah. Ik geloof dat hij dat heel verstandig opvatte. Hij, hij was toch geen jongen meer, hè? Uh, water, meneer Deli. nee, Nee, dank u wel. Dank u. Waar in Rhodesië heeft ze hem leren kennen? Oh, ergens in het zuiden, geloof ik. In het zuiden? Ja. Mm. Ze is er nog twee jaar gebleven na de dood van haar man. Mm. En uh, ze heeft hem toen ergens in gezelschap ontmoet. Waarschijnlijk het werk van iemand die ze aan elkaar wilde koppelen. Tjus. <laughs> <laughs> maar, maar vertel die mensen. waarom denkt kolonel Roos dat uh, meneer Collinson is vermoord? Wie kan, dat, wie, wie kan dat volgens hem gedaan hebben? Ik heb er geen idee van. En wat denkt de politie? De politie zegt dat het een ongeluk was. Dat hij is uitgegleden en naar beneden is gevallen. Oh. Maar zou het niet kunnen dat, dat kolonel Rozen niet idee fix heeft? <laughs> Jawel, alles kan. Ik was toch ook maar gewoon met vakantie... Hè, om daar in de buurt wat te vissen en de volgende dag. <laughs> nou ja, als u me nu wilt excuseren, juffrouw Henderson... ik heb nog een afspraak... Ja. Ik ben u erg dankbaar dat u mijn vragen hebt willen beantwoorden. U bent gewoon bezig alles te onderzoeken... wat maar even een aanwijzing zou kunnen zijn, hè? <laughs> Zo is het, juffrouw Henderson. <laughs> Zo, ik ga niet meer. Nou, u kunt van één ding zeker zijn, meneer Daly. Pamela Humphries is hier maandag geweest, heus. En zelfs... Als Jim Collinson is vermoord, dan is zij de laatste die er iets zou kunnen mee te maken hebben. Oh, dank u. Zo. Uh, tot ziens. Dag meneer Wille. Wie, wie bent u? Deli, Ken Deli Deli, uh, waarover wilt u me spreken? Over dat landgoed in Endochels En wat is daarmee? Het gaat over een aanklacht die mijn opdrachtgevers tegen u willen indienen bij de politie kom binnen Dank uh, De trap op Gaat u zitten? Ja. Nou, uh, wat wilt u weten? Bent u er gisteren geweest? Waarom? Ik stel een onderzoekje naar iets dat wel eens moord zou kunnen zijn, meneer Talbert... U hoeft me niets te vertellen als u dat niet wilt... maar ik, ik dacht dat u misschien zou willen meewerken. Moord? Wie is er dan vermoord? Iemand die te gast was op het landgoed in Endrick Hills. James Collinson. Ja, daar heb ik van gehoord, maar die is toch in die rotspleet gevallen? Dat was toch een ongeluk? Wat heb ik daarmee te maken? Niets. Hoop ik. Meneer Talbot, wat zijn precies uw relaties met het landgoed? Dat zou ik u wel eens willen vragen. Oh, dat zal ik u vertellen. Colonel Rose heeft me bij de arm genomen om een onderzoek in te stellen naar de dood van Collinson. Hij denkt dat hij is vermoord. Mijn positie is dus duidelijk. Nu de uwe. Wat denkt u van die samenwerking waar ik het daarnet over had? <laughs> ik prakiseer er niet over. En wat voor aanklacht gaan ze nu tegen me indienen? Hè? U valt mijn cliënten lastig. Het is dus beter dat u zich niet meer op het landgoed vertoont. En dat wil zeggen, nooit meer. Ah, ze hebben u gevraagd me dat te komen vertellen. Ja, zo is het ook weer niet helemaal. Nee, het is meer een idee van mezelf. Oh ja? Mm. U bent een bijzonder ondernemend man, meneer Deuling. Dat wordt wel meer beweerd, ja. Nu, u bent het dan te erg. En op de verkeerde plaats en op de verkeerde avond. Tja, als u het zo opvat, meneer Taubert... Ik had gedacht dat er met u was te praten. Nee. Gistermorgen stond ik te vis in de hemlak. De rivier die door het landgoed stroomt, maar uh, dat weet u natuurlijk. Hè? En iemand heeft toen een mooie ontploffing veroorzaakt. waardoor ik in het water werd geslingerd. Tien minuten voor die ontploffing met het talbord. stond u vlakbij die rivier met mevrouw Ethel Rose te praten. Wilt u daarmee zeggen dat ik er iets mee te maken heb? Precies. Je bent gek. Ja, gek genoeg om de vent die me dat gelapt heeft... zo'n afstraffing te geven dat hij het nooit meer zal vergeten. Is dat een bedreiging? Wel, nee, meneer Talbot. Nee, dat, dat is een belofte. Voor als het nog blijken dat u me dat grapje hebt geleverd. Nou? Ik weet niet waar u het over hebt. Dat weet u heel goed. Iemand die stokdoof was... zou die klap tegen de wind in... nog op tien mijl afstand hebben kunnen horen. Nou oh ja, ik heb wel wat gehoord natuurlijk. Ik stond bij de rivier met juffrouw Rose te praten. Dat is zo. Maar uh, ik begrijp niet wat mijn zakelijke relaties op het landgoed met u onderzoek te maken hebben. je bent een sufferd. Je weet dat er een grote kans bestaat dat jij verdacht zult worden van die moord op Collinson. Doe niet zo, idioot. Hoe zou ik iets te maken kunnen hebben met de dood van iemand die ik nooit gezien heb? Stel je toch niet zo aan? Ik zeg niet dat je hem vermoord hebt. Ik zeg alleen maar dat er op jou evenveel verdenking rust als op alle anderen. En wie verdenkt me dan wel? Jij? De politie? De politie. Ik heb in Hendrik Hills alleen maar met juffrouw Roos te maken. Met niemand anders. Je bent op het landgoed geweest de dag dat Collinson van die rots afviel. Nou, en... Ik heb hem nooit gekend. Hij is om dezelfde reden vermoord... als waarom u op het ogenblik zoveel belangstelling voor het landgoed hebt. Aha. <laughs> Probeert jij in troebel water te vissen, Daly? Dat hoef ik niet, Talbot. Edward Rose heeft me alles verteld. Je zou haar adviseren over de manier waarop het landgoed... zou moeten worden geëxploiteerd om weer winst te kunnen maken. Klopt dat? Als ze je alles heeft verteld... Waarom vraag je het dan? Omdat die belangstelling van jou moet ophouden. De kolonel heeft tegen je gezegd dat je moest opkrassen. En Roos heeft gezegd dat je je rekening maar moest insturen. Maar toch blijf je als een vieze lucht rondhangen. Waarom? Dat gaat je geen barst aan, versta je dat? Maar ik neem het risico dat ze de honden op afsturen. Je schijnt het niet te begrijpen, Talbert. Ik wil je niet meer op het land goed zien... omdat ik er op het ogenblik mijn handen vol heb... De politie heeft geen zin in nog een moord. En ik zou graag willen dat je zo lang bleef leven... tot ik erachter ben wat je in je schild voert. Goedenavond. Ik nee, kom eens even. <tieding> Oh, jij weet wat tafel is, zeg. Ik denk dat we pas tegen een uur of twee in Androkils kunnen zijn. Ah, het kan me niks schelen. Het was ah, ja. heerlijk. Echt, schatje, hmm. werk je nou bij de krant? <laughs> Dick heeft meer vertrouwen in jou dan ik. Ah, maar Dick is een verstandige jongen. heeft een vooruitziende blik. Nou, dat moet hij wel. <laughs> Heb jij die betoverende onderwijzeres nog gesproken? Nou en of. Ze is lang. Uh, ze is vol slank mm -hmm. en. Hartstochtelijk Oh en eerst zei je dat een echte oude vrijster was <laughs> Maar stil maar Ze verft haar haar en drinkt sake <laughs> Ik heb de fles staan <laughs> Ben je wat wijzer geworden? Ja ja ja Pamela Humphreys heeft Collinson gekend Nee Ja, Rhodesië al Goed gekend? Zo goed dat hij met haar wilde trouwen Ah dat is een heel nieuw gezichtspunt Ja zei dat wel want stel eens dat ze een verhouding met hem had. En dat hij dreigde het aan Rose te vertellen. Zou zij, Collinson... Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ze had niet genoeg tijd, niet genoeg gelegenheid. En ze was ook niet sterk genoeg. Tja. Nee, nee, nee, nee. Ik kan me niet voorstellen dat ze die maandag door de heuvels achter hem is aangeklauderd. Huh? Maar uh, misschien heeft ze iemand anders gevonden die het voor haar wilde doen. Ah, ik denk het niet. Zoiets kost geld. En Talbot... Ik weet één ding over Talbot. En dat is? De reden waarom hij Ethel Rose als cliënten wil houden... is dezelfde geheimzinnige reden waarom Myers en Dawson... iedereen proberen wijs te maken dat ze hier zijn om te vissen. Ja. Dezelfde reden waarom Matthews zoveel belang stelt... in die kaart van die Barney Watson. Dezelfde ah. reden waarom Collison die kaart van Watson kreeg. En dezelfde reden waarom hij is vermoord. Tja, Ken, dat maakt het dan erg eenvoudig, is het niet? Eenvoudig? Ja, we moeten er alleen maar even opkomen wat die reden dan wel zou kunnen zijn. Ja, en ik heb zo'n idee dat we dat morgen zullen weten. Ja, binnen. Ah, goedemorgen, Deli. Goedemorgen, kolonel. Is je van Sargs, niet? Uh, nee, nee, nee. Ze ontbijt wat later vanmorgen. We zijn vannacht pas over twee thuis gekomen, omdat, ja, omdat we zo laat uit Glasgow zijn vertrokken. Oh, nou. Ik heb nieuws voor je, Deli. Oh ja, wat dan? Je hebt gelijk wat die twee knapen betreft. Die Meijers en Dawson. Zo. Volkomen gelijk. Ze zijn hier helemaal niet om te vissen. Ah. Geen sprake van. Ik wist wel dat ze iets anders van plan waren. Dalson is me gisteravond komen opzoeken. Hij heeft me gevraagd of ik eventueel er iets voor zou voelen... om het landgoed te verkopen. Het, het hele landgoed? Ja. En wat heeft u gezegd? Dat ik erover zou denken. Wil je iets drinken? Ja, graag. Dus met andere woorden... u bent ertoe bereid als hij een behoorlijk bot doet. Misschien. Zo. En wie is de eigenlijke koper? Dawson. Meijers is uh, een vriend, denk ik. Misschien een adviseur. Ja, maar wat moet Dawson ermee? Hij wil er een jacht- en visclub op vestigen. Oh. We hebben hier vier meren, weet je? En dan nog de Hemlock en nog twee rivieren aan, aan de andere kant van de bergen. Ja, ja. Hij wil de forellenstand in de meren verbeteren, meer zalm uitzetten en de hert- en korhonderjacht beter organiseren. Mm, duidelijke plannen? Hm? Ja. Oh, hij is een echte zakenman, daar is geen twijfel aan. Chalets en motels langs de weg door het dal. Een soort gelegenheid waar rijke mannen hun vakantie kunnen doorbrengen. Het klinkt mooi allemaal. Heeft hij geld genoeg? Ik denk het wel. Hij heeft goede referenties in Londen. Wanneer zou u hem uw beslissing meedelen? Ik heb gezegd dat mijn beslissing voor een groot deel van jou zou afhangen. Van mij? Ja. Ik heb hem verteld waarom ik je bij de arm heb genomen, Deli dat je bezig bent een onderzoek in te stellen... naar de dood van Jim Collinson. Mm -hmm. En dat ik geen beslissing zou nemen over de verkoop van het landgoed... voordat ik de bewijzen had hoe hij aan zijn eind is gekomen. Op welke manier dan ook. Ik zie het verband niet goed. Wel, dat zal ik je vertellen. Ik vermoed dat Collinson naar zijn geboorteplaats is teruggekomen... met precies dezelfde bedoeling... Hij wilde het landgoed kopen. Had hij u dat al verteld? Nee, nog niet. Maar van de eerste dag af dat hij hier in het dorp was komen wonen... heb ik dat gevoel gehad. Oh. Hij had het geld. Geld genoeg. En hij was op een haast overdreven manier aan het landgoed gehecht. Ja, maar ik begrijp het nog steeds niet, kolonaal. Zelfs al wou Collinson het landgoed kopen... en is hij overleden voor hij u dat kon vertellen dan? Ja, het dan verhindert dat u toch niet om nu een ander bod in overweging te nemen. Nee, natuurlijk niet. Wel dan. Laat ik het je maar vertellen, Deli. Ik geloof dat Jim Collinson is vermoord juist omdat hij van plan was het land goed te kopen. Oh. Ja. Sigaret? Nee, dankjewel. Ja, niemand zal kunnen beweren dat u loslippig bent, kolonel. Hm? Vijf dagen na de dood van Collinson kreeg ik eindelijk allerlei gedachten en vermoedens van u te horen. Ja, ja, ik weet het. Misschien had ik er meteen mee voor de dag moeten komen. Vind ik ook, ja. Maar ik denk dat ik ze toen nog niet belangrijk genoeg vond. Ik heb nu de hele week tijd gehad om erover na te denken. En nu maak ik geen enkel plan over de toekomst aan het landgoed... voor ik weet hoe Collinson aan zijn eind is gekomen. Ja, maar waarom denkt u dat hij vermoord is? Omdat hij het landgoed wilde kopen? ...omdat ik geen andere reden zou kunnen bedenken. Hmm. En toch weet ik zeker dat we die reden zullen vinden, kolonel. Goedemorgen, meneer Daly. Ik geloof niet dat we elkaar al eens hebben ontmoet... Ik ben mevrouw Divaises. Nee, we hebben nog geen kennis gemaakt, mevrouw Divaises. Hoe maakt u het? Goed, dank u. Mijn man heeft me over u verteld. Oh, ja? Wilt u misschien een kopje koffie komen drinken? Belgische koffie. Nou, dat zou best smaken, mevrouw Divaises. Stapt u maar in. Dan breng ik u naar ons huis. Het is niet ver. Garden is thuis. Dat is een goed idee, mevrouw. Dank u. Ik zal een kopje heerlijke koffie voor u zetten. Oh, graag. Weet u, Belgische koffie heeft iets heel speciaals. Oh ja? <laughs> Waar is uw man? Hij is achter het huis bezig. Ik zal hem even roepen. Mm -hmm. Over als hij thuis is. Hallo, meneer Daly. Hallo. Ik heb meneer Daly onderweg meegenomen voor een kopje koffie. Goed zo. Hm. <coughs> nou, hoe staat het met het vissen? Ah, slecht. Nog niks gevangen in de hemlock. Behalve dan die allereerste keer. Sigaret? Eh, Graag, ja. Hm. Zeg, ken jij een zekere Eh... Mm -hmm. Oh ja, zo heet die man die ik van de kolonel niet meer op het landgoed mocht toelaten. Mm -hmm. Hij was toch door juffrouw Roos gevraagd hierheen te komen, hè? Ja, ik meen dat ze hem in Glasgow is gaan opzoeken. Ja. Yes. Dank u. Hij is uh, taxateur en hij heeft zich gespecialiseerd in grote landgoederen. Mm. Nou, dat heb ik me tenminste laten vertellen. Ja, dat klopt. Heb je misschien toevallig in de buurt gezien die donderdag toen ik door die ontploffing in de rivier gesmet werd? Nee, nee, ik heb hem niet gezien. Hè. Was hij dan toch weer hier? Ja, in gezelschap van juffrouw Roos. We zagen ze aan de andere kant van de rivier... op nog geen 300 meter van ons vandaan. Maar u wilt toch niet bewegen dat hij dat geleverd heeft? Nee, nee, dat niet. Maar uh, ik vroeg me af of jij soms wist waarom hij die donderdag hier was. Nou, geen idee van. De kolonel zou razend als hij het wist. Mm, ik heb hem gisteren opgezocht. Wie? Talbot? Ja. Op zijn kantoor? Bij hem thuis. Ik kwam pas na kantoortijd in Glasgow aan. Ben thuis? Ja. Ik wou wel eens weten waarom Juffrouw Roos hem gevraagd heeft hier te komen. Hè? En waarom de kolonel hem heeft weggejaagd. Oh, maar dat is nogal duidelijk. Zij heeft hem hierheen gehaald om advies te krijgen over de manier waarop ze het land goed weer genoeg kan laten opbrengen. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ik vermoed dat ze hem ook nog met andere bedoelingen hierheen heeft laten komen. Namelijk om er een koper voor te vinden. Een koper? Hm? Wil je juffrouw Rose dan verkopen? Als de kolonel ermee instemt, ja. De kans bestaat dat Talbot al een gegadigde heeft. Nou, ik moet u zeggen, dat loopt de spijgaten uit. Hè? En dat gebeurt allemaal maar achter mijn rug om. Geen van twee zeggen ze een woordoffer. Weet de kolonel ervan af? Daarom wilde hij me vanmorgen vroeg juist spreken. Hij wilde weten wat ik ervan dacht. Wat u ervan dacht? Ja. Maar wie is die gegadigde? Weet u dat? Nou, eh... Uh... Bijvoorbeeld die Dawson. Dawson? Mm. Dus hij en zijn vriend zijn hier? Ja, ja. alleen maar om de boel te inspecteren. Nou, ik moet zeggen dat het een vrije manier is om zoiets te horen te krijgen. Hè? En de kolonel vraagt u om raad. Nou, met alle respect, meneer Daly, maar... Ja, uh... vreemd niet. <laughs> Uh, ik weet niets van Schotse landgoederen af En uh, van dit landgoed nog veel minder. Maar hij schijnt toch waarde te hechten aan mijn algemene indrukken van die kwestie. Nou, ik hoop dat u me zult vergeven dat ik me wel wat gepasseerd voel. Op mm. slot van rekening ben ik zijn rentmeester. <laughs> Daarom ben ik zo blij dat ik je vanmorgen tref. Want ik vind wel dat je het moest weten. Mm. Dan drinkt u nooit meer Engelse koffie. Ja, dat heeft ze ook tegen mij gezegd toen we het verhouden. Het <laughs> is nog waar ook. Laat ja, meneer Daly zelf maar oordelen. Ja. Zo. Mm. Het <laughs> smaakt heerlijk. Bijna net zo lekker als de Canadese. Canadese koffie? Mm. Uh, bent u Belgische van geboorte, mevrouw Divijsens? Ja, ik kom uit Brussel. Oh. En bent u in Brussel getrouwd? Ja, ja, ik heb de eerste twee jaren na de oorlog in België gezeten. Opzichter bij een houtvesterij in de Ardennen. Ik heb een paar maanden in Brussel gewoond. Bedolven onder allerlei administratieve rompslompen. Nou ja, toen zijn we daar getrouwd. Oh, houdt u van Schotland, mevrouw Livajus? Nee, het is me te koud en te vochtig. Nee, ik, ik wil liever terug naar de zon. Gabrielle is hier niet erg gelukkig. Hè? Ze houdt niet van het rustige buitenlezen. Ja, dat begrijp ik best van iemand die uit Brussel komt. Nou, ja, ik vond het daar verschrikkelijk. Ik wist niet hoe gauw ik er weg moest komen. Hierheen? Schotland is niet. Uh, niet beschaafd. Hm, België wel zeker. <laughs> uh, hoe staat het met het landgoed, uh, Gordon? Nou, ja, de uh, laatste balans die ik de kolonel heb laten zien ligt er niet om, hè? Ik heb hem gezegd wat er naar mijn mening aan mankeert... en hoeveel het hem kost om het draaiende te houden. De financiële basis is niet gezond. Ik hoop maar dat ik in jouw ogen juist heb gehandeld... door te vertellen wat de kolonel van plan is. Ik ben blij dat u dat gedaan hebt. Nou, ik moet weg. Zo. Oh, mevrouw Devices, uh, zou u misschien zo vriendelijk willen zijn me weer af te zetten... waar we elkaar vanmorgen hebben ontmoet? Uh, zal ik... Uh... Maar natuurlijk, ik haal de auto wel even. Uh, mijn wagen staat nog bij het huis van de kolonel, begrijpt u? Even mijn mantel halen. Bedankt voor het bezoek, meneer Herrie. Ja, ik ben blij dat ik even langs ben gekomen. Ja, ik ben natuurlijk wel neidig dat ik van u moet horen... dat ze misschien van plan zijn het landgoed te verkopen. Mm. Maar ja, zo gaat het, hè? Als hij of juffrouw Woos me niet in vertrouwen willen nemen, moet ik er wel... Ik ben klaar. Weet u zeker dat het niet te veel moeite kost? Helemaal geen moeite. Ik zie je nog wel, Gordon. Zo, succes met het vissen. Ja, dank u. Meneer Gedeeli, het is een hele moeilijke kwestie, hè? Ja, een hele moeilijke kwestie. U komt hier om te vissen... en dan vraagt de kolonel u om uit te zoeken... hoe zijn vriend aan zijn eind is gekomen... Daar komt het ongeveer op neer. Ja. Heel moeilijk. Denkt u dat het een ongeluk was? U? Ik? Oh, ik weet het niet. Mevrouw De Vijzes, wilt u even stoppen? Stoppen? Waarom? Ik zou graag even met u willen praten. Doet u het maar, uh, voor uw eigen bestwil. Dank u. Zo. Wat nu? Mevrouw De hebt u zich nog niet afgevraagd door wie Jim Collins vermoord zou kunnen zijn? Of ik me. Nee! Zal ik dan eens iemand noemen? I iemand die het gedaan zou kunnen hebben? Ja. Uh, nou, zegt u dan maar. Hebt u werkelijk geen enkel vermoeden, mevrouw De uh, Nee, echt niet, meneer Daly. B bedoelt u dat? Ik bedoel John Matthews, mevrouw. Oh, moet u daar zo van schrikken? Ja, wie zou daar niet van schrikken? Matthews. Dat is toch die uitvoerder, hè? <laughs> u hoeft niet eens te proberen met de overbluffen, mevrouw Divisers. Vertelt u me liever alles wat u van die kwestie weet. Wat voor een kwestie, meneer Daly? Ik weet alles van u en John Matthews. Zoiets laat ik me niet zeggen. Ik zeg wat ik wil. Er is geen tijd meer voor beleefde praatjes. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, nee dat zou ik niet doen, uh, mevrouw Divijs. Nee, nee, luister goed, luister goed. Ik weet alles van uw verhouding met Matthijs. En ik moet nog meer van u te weten komen... als u tenminste zijn leven wilt redden. Zijn leven redden? Waarom zegt u dat ik allemaal? Ik ben die hier de vraag gesteld... Hoe lang kent u Matthews, al? Nou, hoe lang? Dat gaat u niet aan. Nou, goed, maar zeg straks niet dat ik u niet heb willen helpen. Zult u Korde niet zeggen dat ik... Ik zal niemand iets zeggen. Want uw huwelijk of wat daarvoor moet doorgaan interesseert me geen steek, mevrouw Vizes. Ik stel belang in John Matthews. Als u me niet helpt door een paar vragen te beantwoorden... komt hij vast en zeker in problemen terecht... waarvan hij het bestaan zelfs nooit vermoed heeft. En dat zou hem wel eens noodlottig kunnen worden. Goed. Goed, ik, ik zal u alles vertellen wat ik weet. Mooi zo. Mevrouw de Vijzes, hoe lang kent u Matthews al? Ik heb hem de vorige maand voor het eerst ontmoet. Hij kwam bij ons thuis om, omdat hij mijn man wilde spreken. Hmm. En waarover? Ja, over iemand die met dynamiet wou gaan vissen. Zo, een stroper? Ja, een, een oude man uit het dorp. Een zekere Watson. Waarom wilde Matthews met uw man over die Watson spreken? John wilde mijn man vertellen dat Watson van plan was... op bepaalde plaatsen dynamiet in het water te laten ontploffen. Mm. Hij wist dat omdat die oude man geprobeerd had... of hij wat van het goedje van hem kon kopen. En Matthews vond dus dat uw man dat moest weten? ja. Goed. En wat is er toen gebeurd? Ja, mijn man was hem niet erg dankbaar. Hij zei tegen John dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien... en dat hij zich niet meer op het landgoed moest laten zien. Oh. En waarom denkt u dat Matthews uw man voor Watson waarschuwde? Huh? Als ik het goed heb begrepen... had Matthews niet de minste reden om uw man een dienst oh, te bewijzen. Maar John is gek op vissen. En hij vond het geen prettige gedachte... dat dat oude Watson op die manier samen zou gaan vangen... U bedoelt dat hij het alleen heeft gedaan in het belang van de hengelsport? Ja. Zo. En uh, sinds die avond hebt u met Matthews uh, nog vaker ontmoet? Ja. Oh. oh ik heb zo'n hekel aan dat landgoed. Die rozes. Maar wat zijn dat voor mensen? Ze hebben hier een cent, maar trots. Oh, zo trots. Het is kolonel Rose voor en juffrouw na. En mijn man zegt dat ik eerbied voor ze moet hebben. En, en dat ik moet zeggen: goedemorgen juffrouw Roze. Oh, mijn man is zo onderdanig. Geen geld en, en geen moed. Hij is gek. Oh, ik, ik had nooit naar Schotland moeten komen. Ik, ik, ik haat het. Denkt u dat John Matthews u hier vandaan haalt? Ja. Hij wil me meenemen. Ergens anders heen. Hij verdient veel geld en we gaan er vandoor. Zo. Binnenkort? Ja. heel gauw zelfs. Hmm. Naar Londen of, of Parijs of Brussel. En daar gaan we wonen. O oh ja? Hoe, hoe weet u dat van John en mij? <laughs> dat was niet zo'n kunst, mevrouw DE Divaises. Ze hebben u gezien. Wie heeft ons gezien? Waar? Ethel Rose heeft uw auto voor zijn huis zien staan. Kanaai! Heeft zij het u verteld? En Collinson heeft u... De avond voor hij werd vermoord met Matthews in zijn stilstaande auto zien zitten. Hij heeft er met Ethel Rose over gesproken en zij heeft het mij verteld. De rest heb ik geraden. Weet uw man ervan? Ik denk het niet. Het kan me niet schelen ook. Hij weet dat ik niet van hem hou. Mm -hmm. Kent John Matthews die Myers en die Dawson? Nee, ik heb hem nog nooit over zo hoog praten. Wie zijn dat? Dat weet ik nog niet precies. Mevrouw De Vizes, kunt u John Matthews hier op de een of andere manier wegkrijgen? Weg? Krijgen? Waarheen? Het geeft niet waarheen. Misschien kan hij. Wat was dat? Een explosie. Een ontploffing? Ja. Uit welke richting? Uit Vattenvoet.